Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Snelwegschutter heeft waarschijnlijk weer toegeslagen. Kamervragen over inzet Afghaanse agenten Koenders. En geldtransportwagen verliest geldkoffer op de A2. Het is wisselend bewolkt. Er vallen buien. De meeste buien trekken over het noorden van het land. In het zuiden is de kans op zon wat groter. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 17 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde weerbeeld. Vanaf woensdag minder buien en wat meer zon. En bovendien stijgt de temperatuur dan langzaam richting 20 graden. In de Einde Noordtunnel bij Rotterdam is vanochtend misschien wel opnieuw een auto beschoten. Er sneuvelde een zijruit van een auto. De politie is al de hele ochtend op zoek geweest naar een grijze auto... die kort nadat die ruit sneuvelde hard wegreed. Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten. Goedemiddag meneer Zuiderhoek. Goedemiddag. Nog altijd aan het zoeken? Uh, nou, niet meer naar die zilvergrijze golf, maar het onderzoek uh, naar de snelwegschutter die, uh, die gaat nog steeds door. En die zilvergrijze golf, heeft u die gevonden? Nee, is niet uh, aangetroffen. Nee. Uh, uh, vanochtend om vijf uh, voor acht kwam die melding uh, binnen. Uh, degene die, uh, uh, de ruit, uh, waarvan de ruit sneuvelde, die uh, meldde dat er een grijze auto uh, in haar buurt uh, reed. Die mogelijk verantwoordelijk uh, was daarvoor. Korte tijd daarna. Ik kreeg een melding dat een uh, zilvergrijze golf uh, hard wegreed uh, na het incident. Yeah. Nou, daar hebben we naar gezocht in die, in die omgeving, ook met de helikopter. Yeah. Maar die auto is niet aangetroffen. Heeft u misschien ook wel uh, camera's langs die snelweg staan die, uh, die die auto vastgelegd kunnen hebben? Nee, wij hebben daar geen, uh, geen camera's staan. Uh, de camera's die daar staan, die zijn uh, van Rijkswaterstaat. En die hebben vanochtend uh, alleen op real-time gestaan. De, daar zijn geen opnames van gemaakt. Dus die uh, kunnen we niet terugkijken. Hmm. Um, nou gaan we er, nou, roepen we vanochtend steeds van, ja, mogelijk beschoten. Weten we al zeker dat het een opnieuw een beschieting was? Nou, we gaan uh, uit van de beschieting. We hebben geen sporen aangetroffen die daarop uh, op duiden. Geen maar, kogels uh, of zo uh, nee. gevonden? Als je in een tunnel een zijruit uh, kapot uh, krijgt of uh, een achteruit, uh, zoals gisteren, dan uh, is dat niet door opspattend uh, steenslag. Dan uh, is er de, uh, de grote kans dat erop geschoten is. Dus we nemen die, die zaak van gisteren en vandaag. Die nemen we dan ook mee in het uh, opsporingsonderzoek. En op dit moment uh, zitten er 34 zaken in het dossier. Maar hoe kan er een zijruit in een tunnel worden uitgeschoten, bedenk ik me dan? Nou ja, vanaf de zijkant uh, kan je natuurlijk uh, op een auto uh, schieten. Dat ja, maar op... is het dan zo dat, dat het een, een tegemoetkomende auto is geweest van waaruit rijdt? Nee, die ernaast rijdt. Ja, ja. Maar vanuit een rijdende auto dus is het ja. geschoten dan? Ja, uh, ja. Dat, dat is de enige mogelijkheid. Ook gisteren is dat uh, gebeurd bij die tunnel. Um, u denkt dat het om dezelfde dader of daders gaat? Nee, daar hebben we op dit moment uh, nog geen idee van... We houden ook rekening met, uh, met kopieergedrag. Maar al deze zaken die worden wel meegenomen in het onderzoek. En uh, zullen mogelijk leiden tot uh, de aanhouding van uh, degene die voor, hiervoor verantwoordelijk uh, moet worden gesteld. Dank u wel voor de uitleg. Frans Zuidroek van het KLPD. GroenLinks en de ChristenUnie willen opheldering over uitspraken van de Afghaanse politiecommandant in Kunduz. Die zegt dat Afghaanse politieagenten die door Nederlanders worden opgeleid in voorkomende gevallen tegen de Taliban zullen vechten. Volkskrant-correspondent Natalie Wrighton sprak vorige week met die commandant. Dat vertelde ze eerder vanochtend in het Radio 1 e Ik was afgelopen week in Kunduz en toen heb ik gesproken met de politiechef van de provincie. En dat was ongeveer op donderdag dat ik hem sprak. En met hem sprak over een recente aanval op een hotel in Kunduz. Waar duidelijk ook agenten bij betrokken waren. En dat was op beeld vastgelegd. Dus ik vroeg aan hem van, goh, hoe gaan jullie dat straks doen als er ook agenten rondlopen die door Nederlanders zijn opgeleid? Nou, daar begon hij eerst heel erg omheen te draaien, maar uiteindelijk kwam toch de aap uit de mouw. Dat uh, een politiechef in Koen dus niet eerst op een lijstje hoeft te gaan kijken door wie uh, een agent is opgeleid. En dat de door Nederlanders uh, opgeleide agenten dus ook mogen meevechten bij dat soort... ...acties om de openbare orde te herstellen, zeggen zij. Nederland wilde alleen aan de trainingsmissie meedoen... ...als de agenten niet voor gevechten zouden worden ingezet. Met name GroenLinks maakte daar een hard punt van. Volgens de politiecommandant gaat het om zelfverdediging... ...en past dat in de opdracht. GroenLinks en de ChristenUnie willen van het kabinet weten... ...hoe dat aankijkt tegen de inzet van agenten bij gevechten. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de KNVB... wil dat de transferdeadline wordt aangepast. Spelers kunnen nu nog tot 31 augustus van club veranderen. Komende woensdag is het weer zover. Maar de KNVB wil dat daar verandering in komt. Volgende maand zal de Voetbalbond met een initiatief komen... op een UEFA-congres op Cyprus. En hoopt dat collega's uit andere voetballanden... zich daarin kunnen vinden in dat voorstel. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Goedemiddag, wat gaan jullie voorstellen volgende maand op het congres? Nou, ik wil voorstellen dat we de transfertermijn van 31 augustus naar 31 juli halen, omdat de meeste grote Europese competities uh, rond die datum starten, de eerste week van augustus. En je daarmee voorkomt dat als een competitie al bezig is, uh, heel veel spelers van de ene naar de andere club gaan. Dat en, heeft toch een vorm van, van competitievervalsing zin. Ja, competitievervalsing zegt u, op welke manier? Nou, je ziet dat in het begin van het seizoen dat Speler X bij, uh, bij een bepaalde club is en twee weken later uh, vrolijk voor een andere club speelt. En al, uitgangspunt is altijd bij een, uh, althans bij een start van een competitie dat je met een gelijk uh, en hetzelfde soort spelers een competitie ook afmaakt. En uh, nou, dat gebeurt nu niet en dat, uh, dat zou wel horen. Volgende maand gaat u naar het congres. Hoe zullen de, de, de collega-bonden daarop gaan reageren, denkt u? Nou, een aantal zullen het ongetwijfeld met mij eens zijn, omdat die ook vroeger in augustus starten en dezelfde problematiek hebben. En er zullen een aantal bonden zijn, met name in Zuid-Europa, die later starten, die starten eind augustus en dat probleem dus minder hebben. Dus er zal ongetwijfeld verdeeldheid zijn. Maar goed, dat neemt niet weg dat je met elkaar kritisch naar dit probleem kan kijken. Ja, we hebben echt tegenstanders in Zuid-Europa zegt u, maar ja goed, die kunnen ook goed zeggen van nou ja, 31 juli is voor ons ook prima. Ja, daarom zeg ik, we, we hebben het afgelopen vrijdag voor het eerst voorzichtig gesondeerd, links en rechts, in Monaco, waar ook een aantal mensen aanwezig was. Nou, daar zag je dezelfde, op, zag je dezelfde opvatting. Men deelt uh, in ieder geval de analyse in de zin van, ja, er is sprake van een vorm van competitievervalsing. Uh, tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de verschillende belangen die er zijn, ook bij de verschillende belangengroeperingen. Uh, dus het zal, uh, het zal wel enige tijd kosten voordat het zover is, maar wij vinden wel dat we het bespreekbaar moeten maken. Wanneer zou het zover kunnen zijn dan, denkt u? Nou, ik denk dat je, dat je realistisch moet zijn en dat je uh, zeker tussen de 12 en de 24 maanden nodig hebt om zoiets te realiseren. Dus, ja, ja dat kan best nog twee jaar duren als het uh, wat vlot wil gaan, als ik u zo hoor. Ja, dat heeft met name te maken, kijk, het wijzigen van de regel is op zich niet zo ingewikkeld. Maar het heeft te maken met de verschillende belangen die er zijn enerzijds. Anderzijds is het uh, onderdeel van een collectieve afspraak die in 2001 is gemaakt tussen de Europese Commissie... De FIFA en de UEFA en de Internationale Spelersvakbond. Dat betekent ook dat je die partijen nodig hebt om de regel te wijzigen. Maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat in 2001 deze regel juist is bedacht... om competitievervalsing te voorkomen. Hmm. En je moet nu constateren dat dat dus in ieder geval niet werkt. En alleen daarom zou het goed zijn om hem te evalueren en te kijken... of er betere maatregelen te nemen zijn. Bert van Oostheen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Dank u wel. Een geldtransportwagen is op de A2 in Limburg, een koffer met geld verloren. Volgens de politie vloog de deur van de transportwagen zo'n 12 kilometer voor Maastricht opeens open. Verslaggever Rudy Bauma van Nieuwsuur reed toevallig net voorbij toen het net was gebeurd. Ik reed zojuist met een cameraploeg naar Maastricht. Uh, op de A2 was de snelweg bezaaid met bankbiljetten. Het bleek dat uh, een geldkoffer uit een geldwagen was gevallen. Het zou niet gaan om een overval, maar een ongeluk. En we zagen talloze automobilisten die ja, graaiden wat ze graaien konden... die met duizenden euro's in hun handen terug in de auto stapten en hun weg vervolgden. Automobilisten hadden zeker een half uur de tijd om de biljetten te verzamelen. Zeker één man heeft het geld teruggegeven aan de chauffeur van het geldtransport. En onbekend is hoeveel geld er precies in die koffer heeft gezeten. Dit is het NOS-journaal, het door megens. Syrische troepen en tanks hebben de noordelijke stad Rastan omsingeld. Volgens mensenrechtenactivisten zijn granaten op de stad afgevuurd. In Rastan zouden militairen zitten die zich hebben aangesloten bij de tegenstanders van het regime. Een aantal zou in juni al zijn overgelopen, toen de stad ook al door regeringstroepen werd aangevallen. Daarmee werden tientallen burgers gedood. In heel Syrië melden activisten dat militairen de kant van de betogers kiezen. Ze zouden zijn geïnspireerd door de gebeurtenissen in Libië. Het Syrische regime ontkent dat militairen zijn overgelopen. De politie heeft vorig jaar 1,2 miljoen misdrijven geregistreerd. En dat is 5 minder dan in 2009. Er waren vooral minder meldingen van vernielingen, fietsendiefstallen en geweldsmisdrijven. Ook het aantal overvallen nam flink af. Wel steeg in 2010 het aantal woninginbraken met 10 procent. En er werden veel meer brom- en snorfietsen gestolen. Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat een kwart van alle misdrijven wordt opgelost. De pakkans is het grootst voor gewelds- en seksuele misdrijven. Voor vernieling en diefstal is die veel kleiner. In Groot-Brittannië zijn twee medewerkers van een beveiligingsbedrijf ontslagen... omdat ze bij een crimineel een enkelband om zijn prothese hadden vastgemaakt. De 29-jarige man kon daardoor aan zijn huisarrest ontsnappen. De crimineel had verband om zijn beenprothese gedaan... en daardoor hadden de beveiligers niet in de gaten dat het been niet echt was. De man had in Groot-Brittannië huisarrest gekregen... voor drugsmisdrijven en wapenbezit. Het trucje kwam uit toen hij werd gearresteerd bij een verkeersovertreding. Sport. De derde dag van de wereldkampioenschappen atletiek in het Zuid-Koreaanse Daegu. En die houtkamp. Uh, de dag begonnen we met drie Nederlanders. Uh, maar er vielen er zo wat af. We hoeven er nou nog maar één in de gaten te houden. Hè? Ja, Kadé en Smit uh, uh, werden heel teleurstellend uitgeschakeld. We hebben nu voor vandaag alleen nog Ramona Fransen op de meerkamp. Na twee onderdelen, elfde met onder andere persoonlijk record op de Hoorde. Straks nog kogelstoten, daar gaat ze nu aan beginnen. En de 200 meter, dan zit haar eerste dag erop. We hebben de 110 meter Hoorde halve finale net gehad. Met de grote favorieten die ook doorgaan naar de finale. Later vanmiddag, Robles uit Cuba, Jean-Louis. Uh, uit uh, China en David Oliver, dat zijn de grote mannen. David Oliver uit de Verenigde Staten. En we gaan we nog meer op letten, zo dadelijk... de halve finale van de 400 meter bij de mannen... met Pistorius, dat is de Zuid-Afrikaan, de eerste atleet met een handicap... Uh, zijn onderbenen zijn geamputeerd. En uh, voor het eerst dat een atleet met handicap bij, op een WK voor atleten zonder handicap is. Dat is uh, heel opvallend. Hij loopt de halve finale zo dadelijk. En dan ook nog de 400-vrouwen-finale. Ik zei het al, de 100 meter, 110 meter hoorde bij de mannen de finale. En we sluiten deze mooie dag af met de 100 meter voor de vrouwen. Kijken of dat ook net zo'n sensatie geeft als gisteren de 100 meter bij de mannen. Andy Houkan, dankjewel. De voetballende broers Verhoek worden herenigd bij ADO Den Haag. Wesley Verhoek speelt er nog steeds. En zijn jongere broer John Verhoek komt daar nu bij. ADO huurt de spits van de Franse club Rennes. Daar komt Verhoek namelijk weinig aan spelen toe. En op de wereldkampioenschappen roeien in Slovenië... heeft de vrouwen acht een teleurstellende prestatie geleverd. In de eerste serie werd Oranje derde van de vier. En dat terwijl Nederland vooraf nog als medaillekandidaat werd genoemd. Via de herkansing hoopt de vrouwenacht alsnog een plaats in de eindstrijd te kunnen afdwingen. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Op een snelweg in de buurt van Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto beschoten. De A29 in de Heijnenoordtunnel sneuvelde een zijruit van een personenauto. GroenLinks en de ChristenUnie willen opheldering over uitspraken... van de commandant van de politiemissie in Kunduz. Die zei gisteren bij RTL dat Afghaanse agenten... waarschijnlijk ook zullen worden ingezet in gevechten tegen de Taliban. Nederland wilde alleen aan de trainingsmissie meedoen... als dat niet zou gebeuren. En een geldtransportwagen is op de A2 in Limburg. Een koffer met geld verloren. Automobilisten blokkeerden het verkeer door midden op de snelweg te stoppen... om al dat geld bijeen te rapen.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 Ja, doe maar. Wiebe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegreide spaarzintjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het mediaforum zijn twee columnisten. Luc Koelman van de Metro en Bert Wagendorp van de Volkshand... gaat onder meer over hoe de media zijn omgegaan met de orkaan Irene. Shoot en Joke Jensma uit Friesland Die misten in ieder geval hun vlucht... en moesten daarom in een shelter slapen. Aan de Radio 1-verslaggever vertelde Joker dat ze er best begrip voor had. Uh, ja, het is vervelend, maar ja, het is uh, op zich ook wel weer goed... dat ze deze maatregel hebben genomen. Want je weet natuurlijk niet uh, wat die orkaan aanricht. We beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste die het strijdperk betreedt is Sarah Wiklavska uit Utrecht. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en nummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch met het Mediajournaal. Gisteravond was de laatste uitzending van Zomergasten. waarin politicus Guy Verhofstadt. 551.000 mensen aan zich wist te binnen. Opvallend daarin was een actie van presentator Jellebrand Korsjes. Hij riep de kijkers aan het eind van het uh, programma op om lid te worden van de VPRO. Navraag bij het Commissariaat voor de Media leert dat dergelijke oproepen aan strikte regels gebonden zijn. Ze mogen ze uitsluitend tussenprogramma's door worden gedaan, moet er duidelijk worden vermeld dat nieuwe leden een jaar-lid moeten zijn en mag de oproep niet langer dan 30 seconden duren. Het commissariaat moet nog kijken of de actie van Brand Korsjes... reden is voor een onderzoek. Sommige de eindredacteur Peter van Inge vertelde ons vanmorgen... dat de oproep hem verraste, maar dat hij zich wel goed kan voorstellen... dat Brand Korsjes na 18 uur mooie televisie... in een momentum een dergelijke emotionele uiting heeft gedaan. Stadszender Funix begint vandaag met de nieuwe programmering... en daaruit is het hiphopprogramma Lijn 5 geschrapt... Dat is alvast een gevolg van het stopzetten van de subsidies voor Funix. Sharila Gampansing is mediadirecteur van Funix. Sharila, goedemiddag. Goedemiddag. Vanaf eind dit jaar krijgen jullie geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Een jaar later stoppen de bijdragen van het ministerie en ook van de andere steden. Kunnen jullie eigenlijk overleven zonder die subsidies? Uh, op dit moment is natuurlijk dat wij gefinancierd zijn... inderdaad uh, door de uh, vier steden die je net noemde en de overheid... Uh, waarvan je inderdaad aangeeft Amsterdam stopt al eind dit jaar... Uh, nee, we zullen zonder de subsidies op dit moment niet kunnen overleven. Omdat uh, onze frequenties die wij hebben gebonden zijn aan de subsidies die wij krijgen. Dus de enige mogelijkheid zou nog zijn dat wij andere frequenties kunnen krijgen. En dan zou je bijvoorbeeld naar een privaat model kunnen gaan kijken. Oké, okay, jullie hebben in die, in die steden hebben jullie een uitzendfrequentie. Maar die is gekoppeld aan die subsidie. Dus als de subsidie stopt, uh, eindigt de frequentie de de ook. De frequenties ook wegvallen. Dus bijvoorbeeld om, om te zeggen, commercieel gaan en zo, dat zit er dan niet in? Op dit moment is de situatie waarin we zitten, is omdat de subsidies wegvallen weg zullen vallen zullen ook de uh, publieke uh, frequenties wegvallen en uh, de private frequenties zijn op dit moment voor ons niet toegankelijk omdat de markt al verdeeld is ja en, en dat kost ook behoorlijk wat hè, geloof ik dat kost behoorlijk wat maar ja als je in ieder geval de mogelijkheid krijgt om toe te treden tot de markt dan, dan heb je het uh, zicht op frequenties en zou je kunnen ja. kijken of je gefinancierd zou kunnen worden Maar, en dat is op dit moment niet mogelijk hoe gaan jullie het dan nu aanpakken uh, op internet bijvoorbeeld verder op dit moment zijn wij in actie gestart richting onze luisteraars. Wij attenderen op onze luisteraars op het feit dat deze situatie nu ontstaan is. Uh, je moet begrijpen dat Vannix een hele succesvolle uh, radiozender is. Uh, heel erg populair in de vier grote steden en ook een heel groot bereik heeft. Waar blijkt dat eigenlijk uit? Want uit de luistercijfers is dat nooit te halen, hè, geloof ik. Uit uh, de reguliere luistercijfers niet, omdat wij daar niet in meelopen. Omdat onze jongeren daar niet in vertegenwoordigd zijn. Maar als ik bijvoorbeeld uh, internetcijfers pak, dan hebben we het al over 680.000 unieke IP's per maand. Dus dat zijn absoluut wel uh, getallen die meetellen. Ja. Ja, We reden te meer misschien om op internet verder te gaan als Funix. Nou ja, goed. De situatie waarin we nu zitten is dat we onze luisteraars in ieder geval op de hoogte brengen van de situatie waarin we zitten. En we onze luisteraars vragen om zichzelf zichtbaar te maken in deze maatschappij, ook richting politiek, door een gratis app te downloaden van Funix, waardoor we hopelijk eind dit jaar een, een massief aantal bij elkaar hebben, waardoor we kunnen zeggen: politiek, dit zijn wel degelijk jongeren die meetellen. Dit zijn wel degelijk jongeren die in de maatschappij leven. En deze jongeren moeten serieus genomen worden. Nou, maar waar... Waarom zeg je niet volmondig, ja, we gaan gewoon door op internet? Want dat is toch hartstikke makkelijk? Uh, iedereen kan het ontvangen. Uh, je, hoeft er, uh, ja, je hoeft er verder weinig... Uh, het kost natuurlijk wel iets, maar in verhouding is het veel goedkoper. Op dit moment ben je een heel groot merk in de randstaat. Je hebt potentie om door te groeien en nog succesvoller te zijn. Uh, waarom zou je in hemelsnaam terug willen gaan naar een internetzender? Je hebt de potentie om uh, um, uh, een grote zender in, in, in, in Nederland te worden... die ook bijdraagt aan de maatschappelijke meerwaarde van deze maatschappij. Waarom zou je terug gaan naar internetradio? Mm. Dat zou toch zonde zijn? Ja, goed, dus jij zegt van we gaan in actie komen... we proberen onze luisteraars in actie te krijgen... maar denk je dat de politiek dan nog om te, om te, om te draaien is? Als de politiek eind dit jaar als het blijkt dat wij uh, minimaal 500.000 unieke luisteraars aan de politiek kunnen uh, presenteren... en de politiek zegt alsnog dat deze zender weg moet, dan denk ik dat uh, de politiek een heel groot probleem heeft... omdat de politiek zich denk ik niet kan veroorloven om zo'n grote en zo'n succesvolle zender... met zoveel jongeren achter zich zomaar te killen. Ja, maar het klimaat zit natuurlijk niet mee, sowieso qua publieke omroep niet, want er wordt flink op bezuinigd. Uh, daar zijn jullie ook het slachtoffer van. Nogmaals, de, de, het gaat ons niet om het geld, het gaat ook niet om de bezuinigingen. Waar wij nu perspectief op willen hebben is op frequenties. Of het nu publieke frequenties zijn of private frequenties, dat maakt ons niet zoveel uit. Geef ons uitzicht op frequenties en wij gaan ervoor zorgen dat wij kunnen blijven uitzenden. Oké, okay, we blijven dat in de gaten houden en ook uh, wat voor actie jullie allemaal gaan voeren. Dank voor nu en voor de uitleg, Shorila Gampansing van Funix was dat. Kink FM, die uh, zender die gedeeltelijk in hetzelfde schuitje zit als Funix, House... neemt 16 september feestelijk afscheid van de luisteraars. En dat gebeurt in de Utrechtse poptempel Tivoli. Eind juni werd al bekendgemaakt dat de zender zou stoppen... omdat het onmogelijk bleek om een FM-frequentie te bemachtigen. Op 1 oktober 2011, de dag dat Kink FM precies 16 jaar bestaat... wordt het definitief gestopt met uitzenden. Mediabedrijf Mol is dichtbij een akkoord met zijn schuldeisers. Dat meldt de Britse krant Financial Times... In ruil voor een meerderheidsaandeel wordt de 2 miljard euro schuld... die de tv-producent heeft kwijtgescholden. De aandelen in de mol komen in dat geval in handen... van Royal Bank of Scotland en Barclays. Dames en heren, dit was mijn allerlaatste NOS-journaal. Ik heb hier de afgelopen acht jaar met heel veel plezier gewerkt... omdat ik een fantastische baan had. Maar vooral vanwege de mensen die hier werken. Ik blijf in ieder geval naar het NOS-journaal kijken. U zeker ook. En we zien elkaar terug in het nieuwe tv-seizoen. Voor nu nog een fijne zondag. Dat waren de laatste woorden van Eva Jinek als presentator van het NOS-journaal. Ze maakte de overstap naar WNL, waar ze het ochtendprogramma gaat doen... en een talkshow op zondagmorgen. Op de radio blijft Jinek wel bij de NOS betrokken. Ze blijft namelijk een van de presentatoren van Met het Oog op Morgen. De redacties van het NOS-jeugdjournaal en het School-TV-weekjournaal van de NTR... die gaan samenwerken. De omroepen willen zo de nieuwsvoorziening voor de jeugd verbeteren. Ze denken dat door efficiënter en goedkoper te werken... er meer geld overblijft voor de journalistieke inhoud. De grootste verkoopsite ter wereld, Amazon... brengt dit najaar een tabletcomputer op de markt... die de concurrentie met de iPad moet aangaan. De tablet van Amazon gaat na verluid honderden euro's... goedkoper worden dan de iPad. Amazon verwacht het verlies dat ze leiden terug te verdienen... doordat de gebruikers producten en apps gaan kopen via hun site. Deze strategie hanteerde de Amerikaanse site eerder... met hun e-reader de Kindle. Vannacht was de laatste uitzending van Echte Jannen op Radio 1... Door het vertrek van Jan Dijkgraaf bij Poont... hing de toekomst van het programma aan een zijden draadje. Maar de overgebleven Jan, Jan Roos, maakte in de uitzending bekend... dat Poont straks gaat doen in de zondagnacht. Dus jullie gaan gewoon door op dit tijdstip? Ik denk het wel, Jan. Uh, de lange leegte wordt weer volgespeeld? Nee, want we spelen in de arena als jij met opgetiefd. Al deze uitspraken ten spijt twitterde Jan Roos desgevraagd vanochtend... dat hij toch nog niet zeker weet over de toekomst van het programma. Het gaat in ieder geval niet Echte Jan heten. De aardbeving die er vorige week voor zorgde dat het Witte Huis en het Pentagon werden ontruimd, had ook zo zijn impact op een live uitzending van een programma over de Major League Baseball en dat klonk zo. Hang on, what's going Hang on with the audio? No, It's, what's shaking? Holy shit! Yeah, what's happening? No, the whole room is shaking. Yeah, the building. Is there an earthquake? Is there a building shaking? Should we get out of Go ahead. somewhere? Wow. Oof. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag.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 En van het ene natuurgeweld naar het andere, want het hele weekend was de orkaan Irene niet uit het nieuws weg te slaan natuurlijk. Toevalligerwijs viel de timing van deze orkaan bijna gelijk met de allesverwoestende storm Katrina. Op 29 augustus 2005, zo'n zes jaar geleden dus, werd de staat Louisiana hard getroffen door deze Katrina. Deze orkaan veroorzaakte ruim 1800 doden en richtte voor ruim 81 miljard dollar schade aan. Een groot deel van de stad kwam onder water te staan. Regen en wind gezelden het grotendeels verlaten New Orleans. Achtergebleven inwoners probeerden te profiteren van de chaos. Wat die mensen doen? In meer staten is geplunderd, ondanks waarschuwingen. 80% van New Orleans staat onder water, door regen en overstromingen. En dan, als de orkaan voorbij is, blijkt hoe groot het verlies werkelijk is. Tientallen mensen zijn om het leven gekomen. De just gewoon in half. Your house well, split in half? We got up in the roof, all the way to the roof, and, and Walter came and had just... Who was at your house with you? My wife. Where is she now? Can't find her body. She gone. You can't find your wife? I, I, I hold her hand tight as like I could, and she told me, you can't hold me. She said, take care of the kids and the grandkids. Where are you guys going? We ain't got nowhere to go, nowhere I'm going. Er was veel kritiek op de regering van Bush. Die zou, te veel, uh, die zou veel te laat in actie zijn gekomen... en ook te weinig hebben gedaan om de slachtoffers te helpen. Lunch met Jurgen van den Berg. We hadden het er net al even over. In zomergassen deed het presentator Jelle Brandt-Kosjes dus een oproep om VPRO-lid te worden. En dat is in ieder geval op het randje van de omroepwet, kunnen we vaststellen. Ik praat er nog even over door met de advocaat Mariet Neervoort. Die werkt bij ZOLF Advocaten. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het eigenlijk gebruikelijk dat er in een programma een oproep wordt gedaan? Uh, nee, dat is niet gebruikelijk. Want het mag ook niet op grond van de mediawet. Wat zegt die wet er precies over? Uh, de mediawet bevat een verbod. Um, een verbod op het, uh, uh, op het werven van leden tijdens programma's. En er is een ontheffing op dat verbod die, die is uitgegeven door het commissariaat voor de media. Uh, maar op grond van die ontheffing mogen oproepen die gericht zijn op ledenwerving... uitsluitend tussen de programma's door worden gedaan. En daar zijn een aantal extra eisen aan verbonden. Zoals bijvoorbeeld? Zoals bijvoorbeeld dat wordt gezegd dat nieuwe leden voor tenminste één jaar lid moeten worden... en een contributie verschuldigd zijn. Ja, dat moet je er expliciet bij zeggen. Ja. Ja, en dat moet tussen de programma's door. Dat moet tussen de programma's door en mag niet tijdens een programma. Nee, dat verklaart ook dat die spotjes, zeg maar, van bijvoorbeeld de KRO, die doet het nu ook, hè, dat die inderdaad altijd tussen programma's zitten. Ja, precies. Ja, lijken wel heel vaak op de programma's waarin ze aan refereren, zeg maar, maar dat, dat is dan gewoon, euh, laten we zeggen, het creatieve verhaal. Dat mag. Ja, ja, dat mag. Uh, en waar het om gaat, waar, waar die regel vandaan komt, is dat er geen uh, min of meer reclame uh, tussen de redactionele inhoud van een programma doorkomt. He, mensen moeten dat duidelijk uit elkaar kunnen houden. De inhoud van een programma moet losstaan van reclame voor de omroep. Ja. Wat is de, de boete die erop staat? Um, die, dat, die, die weet ik niet uit mijn hoofd, die boete. Maar het is niet een paar honderd euro, neem ik aan? Of... Nee, de boetes kunnen flink <laughs> oplopen. En daar komen ze commissariaat voor de media zeker de laatste tijd ook niet zuinig in. Nee, dus dat kan een, een dure zomergasteneditie worden dit ja. jaar voor de VPRO? Ja. ja. Of, of komen ze er wel mee weg, denkt u? Ik denk dat dit nog wel een start gaat krijgen, ja. Hmm, Oké, okay. nou, dan wachten we dat af. Dank voor de nadere uitleg. Marieke Neervoort van Zolf Advocaten. If I fall short If I don't make the grade If your expectations aren't met in me today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 I know it's late, late in the game, but my feelings, my true feelings haven't changed here in my heart. Give up on me. Het was dominee, Doodgraver, maar vooral ook popartiest. De King of Rock and Soul noemde hij zichzelf. Solomon Burke, nog niet zo lang geleden overleden. Prachtig liedje van hem. Don't give up on me. Zometeen het mediaforum Dat doen we vandaag met twee columnisten. Luc Koelman van Metro en Bert Wagendorp van de Volkskrant. Maar eerst is hier Doral Megens. Radio 1. Het NOS journaal GroenLinks en de ChristenUnie willen opheldering van het kabinet... over uitspraken van de Afghaanse politiecommandant in Kunduz. Hij zou hebben gezegd dat Afghaanse agenten die door de Nederlanders worden opgeleid... mogelijk ook gaan vechten tegen de Taliban. Nederland wilde alleen aan de missie meedoen... als de agenten niet voor gevechten zouden worden ingezet. En vooral voor GroenLinks was dat een hard punt. Syrische troepen en tanks hebben de stad Rastan omsingeld. Volgens mensenrechtenactivisten zijn granaten op de stad afgevuurd... In Rastan, ten noorden van Homs, zouden militairen zitten... die zich hebben aangesloten bij de tegenstanders van het regime in Syrië. En de KNVB wil dat de internationale transferperiode korter wordt. De bond vindt dat de lange transferperiode tot competitievervalsing leidt... omdat spelers nog van club kunnen wisselen, terwijl de competitie al begonnen is. Nu eindigt de transferperiode eind augustus. Als het aan de KNVB ligt, wordt dat eind juli. De bond doet volgende maand een voorstel daarvoor op een UEFA-congres. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag aan de frisse kant, zeker in combinatie met de stevige westenwind. Op dit moment is het 14 graden in Amsterdam en 16 in Limburg. Buien zien we vooral ten noorden van de grote rivieren... maar af en toe glipt er ook een richting het zuiden. Vanavond en vannacht opklaringen en vooral in het noorden nog kans op een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 10... bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.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 Het Media Forum. Vandaag met uh, Luc Koelman, columnist van Metro, en Bert Wagendorp, columnist van de Volksstand. Welkom allebei. Hallo. Hoi. Uh, twee weken geleden was Wouter Bos te zien in het tv-programma Kijken in de Ziel. Uh, hij zou in 2007 van voormalig Volksstand-hoofdredacteur Pieter Broertjes hebben gevraagd of Bert Wagendorp. Die kennen jullie? Ja, Wouter niet... Wout Bos had wat meer moeite. Hè? Die was toch de naam al een beetje vergeten, viel me op. <laughs> dus ik begon gelijk weer te twijfelen aan zijn geheugen. Of die niet ontslagen kon worden. L Laten we even luisteren. Ik had op enige, in een, met enige regelmaat contact met uh, Pieter Broertjes. Zoals ik ook met, met andere journalisten uh, contact had. Uh, ik, uh, ik, uh, het zou, het zou een, een basisfout zijn. als je een hoofdredacteur van een krant gaat aanspreken. en gaat zeggen: kan die columnist even weg? Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. En waar komt dit misverstand dan vandaan? ik Nee, ik kan het me niet oprecht herinneren, zei Bos ook nog daarna. Ja, nou, dit, uh, deze tekst had ik al eerder gehoord. Namelijk uit zijn eigen mond toen hij mij daarover opbelde. Bos. Ja, Bos belde me daar een gegeven moment door, van, van wat is er aan de hand en uh, ik kan me daar helemaal niks van herinneren. Dus uh, misschien belde hij zo vaak met uh, Pieter Broertjes... Dat hij, uh, dat hij het allemaal niet meer op een rijtje had. Maar, ja, het ene, kijk, maar voor... hij belde jou om dit te, te ver, uh, verifiëren ja, vorig, vorig jaar kwam dit uh, relletje weer wat naar boven. En toen, uh, toen uh, belde Bos mij op vanuit de uh, gymzaal... waar hij met zijn dochters aan het, uh, aan het uh, turnen was. <lacht> van, wat is er aan de hand? <lacht> nou, oké, okay, ik zei dit. Uh, uh, nou, toen zei hij dus hetzelfde wat hij nu zei. Van, uh, ja, ik, ik kan me daar helemaal niks van herinneren. En... Nou, ik ben ook wel bereid om, daar, uh, om, daar, uh, om dat te geloven, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, iemand die... Uh, A, ik vind het, het fout van Bos dat hij uh, de hoofddirecteuren belt. Of dat hoofddirecteuren zich laten bellen. Mm -hmm. ja, de, de huidige burgemeester van Hilversum. Pieter uh, Broertjes. Ja, die moet natuurlijk gelijk zeggen, joh, hou daar mee op. Maar goed, als hij het dan doet en als hij hem te woord staat... dan uh, kan natuurlijk uh, er kan een soort communicatiestoornis ontstaan waarbij Pieter Broertjes tegen mij iets zegt over een telefoongesprek met, met Bouter Bos... waarin uh, bo een boodschap uh, anders overkomt dan, dan Bos hem heeft bedoeld. Dat dat uh, zou kunnen. Ja. Maar, dus, dus Pieter Broeijs valt ook wel wat te verwijten, vind jij? Dat, ja, dat is het punt. Ik weet dat niet. Want Pieter Broeijs komt op een ochtend naar mij toe en die zegt, die zegt dit. Dus ja, ja dan, dan, dan, dat is het enige waarop, waarop ik kan afgaan. Je zegt, Bert, moet je luisteren waar ja, Bos wat heeft wat gebeld... Ik nou heb, of ik jou nou, niet kan afgaan. Ja, let ja, letterlijk slaan. wat ik nou heb. Die Bos belt <laughs> me op en die zegt... Uh, kan die rozen niet weg? Uh, Lucas, jouw hoofdredacteur was gebeld of jij kon worden ontslagen? Uh, nee, niet direct. Hij heeft wel eens klachten gehad en dat soort dingen. Onder andere van de meldpunt discriminatie. Maar oh, ja, ja, nog ja, nooit uh, dat hij. Uh, nee, nee, helemaal nog nooit. Nee. Wat, nee. wat vind je ervan is je die zaak zo hoort? Ja, als het echt waar is, is het inderdaad uh, schandalig. Dus ik geloof Bert helemaal. Maar ik moet zeker, als hij hier naast mij Pieter Boertjes zit, dan geloof ik Pieter helemaal. <laughs> maar uh, ja, die ja. komt hier donderdag op, de, op deze plek zitten. Want die oh, komt ja. nog steeds in ons media. Dus dan kunnen ja. we hem ook nog eens even laten ja, zien ja, nou ja. hoe dat zit. Ja. Oké, okay, maar je bent er nog steeds. Dus in ieder geval heeft hij er geen gehoor gegeven. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat, dat, ik denk niet ja, dat, dat hij daar één seconde over heeft uh, hoeven twijfelen. Nee. Wel raar als het waar is dat het Bos inderdaad uh, dit soort dingen doet. Dat zegt hij in het interview ook met... Uh, hoe het, Met wie was het ook weer? Koen uh, Verbraak. Goen Verbraak. Uh, dat, dat hij veel contact heeft met, had met, met, met journalisten. En dat was ook wel bekend. Dat hij, hij, hij, hij mailde me ook regelmatig. A, of om te zeggen dat hij het zo leuk vond... of om te zeggen dat, dat het zo'n waardeloze rotkolom was. Hmm. Nou, dat mag. Daar ging het ook ook... over de PvdA waarschijnlijk. Ja, ik had wel eens een kritisch nootje over de PvdA. <laughs> ja. Ook wel eens een, wel eens een uh, vier in de reet. Hoor. Ja, ja, ja, allebei komt voor. Laten we het ja. hebben over de berichtgeving over Irene. We gaan dat don donderdag bij Pieter Broertje nog even voorleggen. Dan weet hij dat vast als hij nu luistert. Um, uh, Irene heeft dit weekend de gemoederen flink bezig gehouden. Vooral toen delen van New York geëvacueerd werden. Um, Luc, heb je het allemaal live gevolgd? Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen, toen ze zei van, er komt een orkaan over New York, dacht ik wel van: oh, dat is wel uh, speciaal, orkaan in New York. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Maar toen het uiteindelijk gewoon een uh, storm werd en uh, slagregens, ja, toen dacht ik van: ja, ik ben gewoon niet geïnteresseerd in het weer in Amerika. Dus toen hield het voor mij het nieuws eigenlijk al, uh, al op hoor. Ja. Bert, is het een uh, hype geweest? Nou, natuurlijk is het een hype geweest. Je hebt in Amerika, Amerika heeft natuurlijk het trauma van Catherine, uh, uh, Katrina. Uh, 2005 was dat, geloof ik. Hè, tot, toen uh, ja. New Orleans uh, bijna werd weggespoeld. 2006, geloof ik. Maar goed. Nou. En daarmee ook het imago van, uh, van de toenmalige president uh, Bush. Dus, dus uh, het is logisch dat als er zoiets aankomt... en dan komt het nog, ook nog op de hoofdstad van de Wat wereld zegt, af. Het is wel een stad die daar staat. Het is hè? niet zomaar... Als het Miami was geweest, dan, dan was het anders geweest. Maar dit was, het komt op New York af, waar... Waar alle grote kranten zitten, waar alle uh, persbureaus zitten. Dus uh, nieuws wat daar uh, direct mee te maken heeft, wordt sowieso altijd veel groter. Uh, wij hebben daar iemand zitten, uh, Arie Elshout, die daar volgens mij ook nog in, in, een, in, een, uh, in Brooklyn woont. Dus dat uh, was, uh, was ook nog Linkersoep. Hij woont geloof ik wel op de 27e verdieping, dus hij was veilig. <laughs> maar toch, ja, het, het, ik kan me dat wel voorstellen, dat, dat dit wordt, uh, erg wordt. Uh, het wordt snel groot nieuws. Ja, ja, ja. ja. En de site van Volks had daar zelfs een live blog over. Maar, dus ja. dan, dan is het hier ook ineens nieuws. Ja, eigenlijk is het heel raar. Ik bedoel, als het, als, het, uh, als het stormt boven Amsterdam... is het ook geen nieuws in, uh, in New York. En ik verwachtte toen ik al, die, al dat nieuws las... van nou, er gaan bomen om, overstromingen, plunderingen... noem het allemaal maar op, hè, die hele zantenkraam. Maar er is eigenlijk niks gebeurd. Als je mensen ziet op Twitter die dan in New York zitten... die zeggen van ja, het, het slagregende en ik heb lekker geslapen en dat was het dan. Ja. Ja, het was toch ik toch zag wel prachtig stellen, toch wel. Prachtige beelden in het NOS-journaal van, van hun correspondent... Uh, ook op Bos van Roosendaal, die dus wel de straat op was gegaan. Dat was echt voor New York bijna onwerkelijk. Er was, was geen auto te bekennen bijna. Ja. Nee, vind je het gek? Ik bedoel, het was, het was, het was ook nogal uh, aangekondigd als, ja. een, als een enorme... als een soort uh, de ondergang van de stad. Dus ja, dan, dan blijf je liever binnen natuurlijk. Uh, ik geloof dat de New Yorkers nu ook wel boos zijn. Ze vinden toch dat het te veel gaat is en zijn boos op het stadsbestuur. Maar ja, goed, als de hele ja, doel daar plat was gegaan... dan was het, stonden ze natuurlijk ook voor ja, om te than sorry, zeg ik altijd in Amerika. Ja, dat is een beetje hetzelfde bij ons het uh, ANWB-weeralarm. Ja, kun je het mee vergelijken? Dat, dat, ja. Dat, wat, daar is ook veel kritiek op... omdat ze dan toch uh, panieks lijken te zaaien. Ja. Francisco van Jolen die twitterde vanochtend over, uh, nou ja, de, over, de, over die hype dan. En die zei van, bij alle slachtoffers... Want ik geloof nu veertien of zo in, in Amerika... in ieder geval boven de 10. maar die in het Caribisch gebied... die vergeten we voor het gemaakt allemaal even... Ja, klopt. Hoe kan dat? Hoe kan dat? We ja. hebben het wel over dat er in, in New York niks gebeurt... maar daar, uh, over die sector nou, dus daar hoor je helemaal het, niks. Het is wel zo, denk ik, een orkaan in een Caribisch gebied... er komt hè, elke maand voor, bij wijze van spreken. En boven New York helemaal niet. Dus ik denk dat dat de grote aanleiding was. Als ze gewoon meteen hadden gezegd... Van, het gaat stormen boven New York... dan hadden wij er ook geen aandacht voor gehad, volgens mij. Dus het is een beetje als een hype ingestoken. En iedereen is erin gestonken. Maar het is ook zo dat 14 doden bij een orkaan 60, in het Caribisch gebied... of toch 60, dat, dat is bijna uh, klein nieuws. Hè? Het is uh, een, een veerboot die in New York zingt... en waarbij drie mensen omkomen, is nieuws. Een veerboot in India, waar gewoon geloof elke week eentje zingt... en waarbij 200 mensen omkomen, is minder nieuws. Ja. Ja, dat, is, dat is het wrede van het nieuws. Ja, ja. Je had trouwens gelijk, want het was in augustus 2005... dat Katrina huis hield daar in het zuiden van de Verenigde Staten. Uh, dan het model, want daar gaat het ook al een paar uh, dagen over. De Telegraaf komt vandaag... Uh, dat het liefje van Gaddafi liegt. Het gaat om het uh, model Talita van Zon, die van het balkon was gesprongen. Daarin uh, Tripoli heeft tegen de Britse krant de Sunday Telegraph verteld... dat dat was omdat ze bang was om uh, verbrand en ook verkracht te worden... Volgens de Telegraaf was dat omdat ze, uh, dreigde, te worden, uh, omdat ze dus dreigde te worden verkracht en vermoord. Uh, ze dacht dat ze dus door die uh, rebellen zou worden, in de kraag zou worden gegeven... maar nu ging het dus om mensen van het, uh, van het regime zelf. Uh, de verslaggever van de Telegraaf die was volgens de krant bij een gesprek... tussen Britse agenten van de geheime dienst MI6... en de Amerikaanse adviseurs van Hillary Clinton. Geloof jij dat? Ja, dan moet hij echt in de kroonluchter hebben gehangen met een notitieblokje. Ik kan me dat zo weinig bij voorstellen... Ik denk dat hij gewoon wat geruchten aan het uh, recyclen is. En wat dan nou echt gebeurd is met die uh, talieten van zon... ja, dat weet je misschien over een paar weken of over een paar maanden. Maar nu zie ik eigenlijk alleen maar dat allerlei geruchten zijn... en die worden eigenlijk als uh, nieuws gebracht. En dat is het dan. Eerst, eerst lag ze in coma, want ze was vanaf de vijfde verdieping gesprongen. En daarna is ze alleen maar de, de arm gebroken. Nou, dat vind ik knap als je vanaf de vijfde verdieping springt. Maar ze is en, ze op een ruit uh, gevallen, begrepen oh, okay. Van een auto. Ja, ja. Val gebroken. ja. ja ik moet zeggen... Als het een script zou zijn voor een film... dan zou je zeggen van, nou, de script is niet geloofwaardig, hè? laat maar zitten. En nou gebeurt het gewoon echt, hè? de realiteit is wilder dan de wildste fictie. Dus ja, ik lees het en ik geniet er een beetje van, moet ik zeggen. En verder denk van, ik van, ik merk wel wat de waarheid is. Maar die verslaggever zal dat niet zomaar opschrijven... als die daar echt niet bij geweest is. Ja, kijk, het rare van dit verhaal is natuurlijk... dat er, er is daar in Libië een, een, een oorlog aan de gang... waarbij er echt een, een, een, een enorme verandering plaatsvindt in dat land. En bij ons opent een krant met een of andere... Truth, Hola, die, uh, die daar de vriendin van, van, van Mutassim Kadhafi. Uh, uh, nog niet eens een van zijn playboy-zonen. maar nee. een van zijn echt slechte zonen. Hè. Ja. man die daar met een eigen, eigen uh, mi uh, militie uh, huishoudt. En we hebben gezien hoe, hoe die daar huishouden, die mensen. Dus ja, ik, A, ik heb met het meisje geen enkel medelijden. Ik, vind, uh, je moet, uh, ik zeg ook al tegen mijn eigen dochter. pas een beetje op met wie je uitgaat. <laughs> dat is de vader van Talita van Zon ook moeten zeggen. Misschien ja. uh, heeft hij dat ook wel gezegd. Misschien of? heeft ze dat ook wel gezegd. Ja, het is, het is, het is 39, dus. Uh, ze, ze is, uh, heeft de jaren als bereikt. Maar ja, het is een, het is een, uh, een entertainment story bijna. Hè? In, in, in, een, in een eigenlijk toch wel vrij serieuze situatie. Absoluut. En uh, uh, het feit ook dat ze daarheen is gegaan... op een, op een, tij, op een moment dat het daar, nog allemaal, uh, dat het daar behoorlijk ja, rommelde... Daar vaker, dat, heb ik, ik heb meerdere ja. dingen over haar zitten te lezen. En ze, ze, ze, dit is de, kennelijk de, de klasse van de modellen in, uh, internationale modellen... die worden ingehuurd door hele rijke dictatorzonen... om ja. hun, hun feestjes op te leuken. Ja. Nou ja en dan is nog dat verhaal, de Telegraaf ook mee kwam uh, dat, dat Moskowits heeft dat naar buiten gebracht. Ja. Dat, uh, dat zij nog geprobeerd heeft een vriendin daar naartoe te halen. Die dan uh, ook weer door die zoon Ja, verkracht het terug gaat dat ze inderdaad in maart heeft zijn vriendin daar naartoe gehaald. En die ze zijn verkracht door een van de zonen van, uh, van Gaddafi. Ja. Ja, we weten het niet, we weten niet. Nee. Ik vind het wel een gouden carrière-move van haar, hoor. onbekend ja. model, en nou is ze weer beroemd. Ja, ze, ja, ik denk dat ja. nu dus. Maar het is, het, het, jij zegt ook in het, in, het, in het hele brede beeld van het nieuws... wat daar vandaan komt, is dit eigenlijk onzin dat we hier ons... Nou, het, enige inter het interessante element is natuurlijk dat, dat daar MI5-mensen zitten... dat daar andere uh, mensen van de geheime dienst zitten. En dat, dat werpt een licht op, op wat daar de afgelopen weken in Libië is gebeurd, volgens mij. He, dat een soort padstelling doorbroken is door de grote uh, door de bondgenoten... door Amerika, Engeland, Frankrijk door daar gewoon toch mensen naartoe te sturen... van de geheime dienst, van Special Forces. En ja, hier zie je dus van... Even, er wordt even een, een tipje van de sluier opgelicht, als het ware. Ze zitten daar. Dus in, wat ik geloof best dat die jongen daar gesproken heeft... met mensen van MI5. Ja. Of misschien dat hij in hetzelfde restaurant. Had die vond doorgaat gaan zeggen mensen van MI5 volgens mij niet... dat ze van MI5 zijn, maar misschien had hij even snel... in hun paspoort gekeken of zo. Of staat er een bolhoed op. Ja, of <laughs> een, ja, ja, een, een, een vulpen met, met kokos. <laughs> Ja, zoals je bij James Bond ja. uh, Dan nog even over Aleid Wolfsen, de burgemeester van Utrecht. Uh, die is weer een opspraak, uh, dit keer omdat hij toegeeft dat hij fout heeft gemaakt... bij het weggepeste stellen uit Leidsrijn. Dat heeft hij natuurlijk niet zelf gedaan, maar uh, dat hij daar te weinig tegen opgetreden heeft. Uh, begon allemaal met het verbieden van een uitgave van een, het lokale krantje Ons Utrecht. Want daar begon het mee met hem. Ja. Uh, wordt hij te hard aangepakt in de media? Nou, ik vind... Ja, ja lastig. Eigenlijk, eigenlijk krijgt hij geen eerlijke kans, vind ik. Maar dat heeft hij ook wel een beetje over zichzelf afgeroepen. Want toen hij burgemeester werd, en daar is het volgens mij mee begonnen. dat was met een burgemeestersreferendum. Het ja. ging tussen hem en een andere PvdA. Er. Dus de bevolking van Utrecht mocht kiezen tussen PvdA A en PvdA B. En dat was toen een opkomst van 9 Dus hij is eigenlijk met een valse start burgemeester geworden. En dat, dat is volgens mij hetgeen wat hem blijft achtervolgen. Dus elk foutje dat hij maakt, dat wordt helemaal onder een vergrootglas gelegd. En dan wordt die keihard op afgerekend. En uh, ik weet niet ja, of hij zijn ambtstermijn gaat, af, gaat afmaken. Hij moedig twee jaar. Ik weet het niet. Maar uh, hij gaat het zwaar krijgen, denk ik. Bert, hoe kijk jij daar Maar nou, kijk, het, het, het, het vreemde in dit soort gevallen vind ik altijd dat iemand die. Uh, Wolfsman was een gerespecteerde rechter in Amsterdam, geloof ik. Daarna was hij een zeer gerespecteerd Kamerlid. Uh, het juridische geweten van de P van de A. En, en dan wordt hij geen uh, staatssecretaris of geen minister. En dan gaat hij weg uit de Kamer. En dan, dan wordt hij in een in een. Toch een van de grote steden van Nederland. Uh, je kunt je afvragen, van, is dit misschien een, een beroep wat hem gewoon niet zo goed ligt? Een, een, een, een burgemeester moet kunnen communiceren en moet een beetje strategisch kunnen denken. Nou, hij geeft er nu toch al een aantal malen blijk van dat hij daar, dat hij dat niet, dat hij daar niet zo goed in is. Dus waarom uh, is het misschien verstandig om mensen eerst eens even in een rustige gemeente neer te zetten? Gij, stuur hem eerst eens even naar Lemsterland. Of Hilversum. <laughs> of heel Hilversum, Hilversum is al te groot eigenlijk. <laughs> Vind ik, ja, Maar, het, het, het, maar dat ja, zo'n man ja, wordt ook aangestuurd door zijn ambtenaren. Dan denk ik ook van, ze zeggen hij faalt op communicatie. Dan denk ik van, misschien heeft hij gewoon een hele slechte communicatie ambtenaren. Dat, dat weet je natuurlijk niet, maar nee. uiteindelijk komt het toch op zijn persoonlijkheid aan. En hij maakt geen sterke indruk. En ik hoor ook van vrienden van mij die in Utrecht wonen. Dat is toch een, een beetje een algemene gedachte in die stad. Mm -hmm. We hebben op dit moment geen goede... Sterke burgemeester. Nee. Ja, en dan komt hij niet meer vanaf. Ik geloof dat hij tot 2014 uh, contract heeft, uh, of dat verlengd wordt. Uh, om maar in voetbaltermen te blijven, ja. dat is het dossier de vraag, begrijp ik. Ja, hij zou het zelf ook niet willen, denk ik. Twintig, lijkt, lijkt me niet dat Aleid Wolfse elke dag met plezier naar zijn werk gaat. Dat is toch elke keer een hele lading stront over je heen. En, uh, ja, maar dat niet alleen, ja. want die, de kritiek is ook terecht vaak. Hè. Dat ja, blijkt, dat, dat ja, blijkt ja, nu ook zo. uit dat onderzoek te, wat, wat gedaan is naar die twee homo's in, in, in Leidse Rijn. Hmm. Dat, dat daar gewoon terecht, dat de gemeente daar slecht heeft ingegrepen. Die zaak met, met dat Utrechtse, uh, uh, die Utrechtse krant, wat was het? Ja. De, de internetkrant. Daar waren een hele oplaag van vernietigd. Ja, is. ja dat klopt, dat deugt natuurlijk ook van geen kant. Dus het is niet zo dat hij stront over zich heen krijgt, nee, hij krijgt terechte kritiek. Dus ja, daar zal hij toch conclusie uit moeten trekken. En als het nog een paar keer gebeurt, dan vraag ik me af of hij nog 2014 wel haalt. Ja, dat hij zelfs voortijdig weg moet misschien. We gaan het afwachten, want de gemeenteraad gaat er van de week ook over spreken, geloof ik. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Luc Koelman en Bert Wagendorp. Zometeen de Nationale Nieuwsquiz, een nieuwe week. Sarah Wiek-Lavska uit Utrecht trouwens komt hier. We kunnen haar even vragen wat ze vindt van de burgemeester. Maar die zal vooral haar hoofd hebben bij het beantwoorden van die vragen. En dit is muziek van de Radio 1 CD van deze week. De zangeres heet Brooke Fraser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 Fraser, haar album heet Flags en daarvan Something in the Waters, is het liedje dat uitkomt. Ze is uh, oorspronkelijk uit Australië, afkomstig, uh, had een tijdje een soort van writer's block en ging toen in Los Angeles. Dus wonen. ineens kwamen de liedjes zomaar opgepopt en uh, dat heeft geleid tot dit album. De hele week te horen op Radio 1, want het is Radio 1 CD. Even welkomen hier, Sarah Wiklavska is 21 jaar en komt uit Utrecht en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. De eerste in deze week. En je bent er een beetje ingeluisterd door een kamergenoot, hè, geloof ja, ik? Ja, precies. En uh, ja, die zocht nog mensen voor de quiz... Dus uh, ah, okay. daar zit ik dan. Oh, <laughs> dat, is, dat is het verhaal. Oh, zo zit het. Uh, en, en je bent uh, begonnen met uh, scheikunde. Ja, begrijp ik. Echt. Dus jij bent niet zo'n meisje dat niks van uh, al die beta-dingen weet. Nee, precies. Dus uh, de wetenschapskaternen, die uh, split ik nog wel eens door. En uh, ja. Dat is wel een beetje mijn gebied, maar uh, nu oh, het algemene nieuws. We hopen dat het daar niet bij gebleven is. Dat je ook dat, dat algemene nieuws toch nog een beetje mm -hmm. hebt meegepikt. Want dat is wel handig natuurlijk. We gaan kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. We wachten nog steeds op verbinding met Libië. De nationale nieuwsquiz. Hallo, oh. how are you? Het loopt niet makkelijk vanavond. Is het nou heel belangrijk dat Gaddafi wordt opgepakt? Of maakt het al nu niet meer uit nu het triple uur heeft? La is de het is belangrijk dat hij wordt opgepakt. Want zolang die vrij is, kan die gevaarlijke dingen uithalen tegen de Libiërs, maar ook tegen de hele wereld. Nou, ik laat het weten als hij zich meldt. Vraag 1. Gaddafi is dus nog steeds niet gevonden. Er uh, wordt druk gespeculeerd over zijn verblijfplaats. Algerije werd al genoemd. Maar de Britse krant de Sun wist te melden... dat hij in welk land in het zuiden van Afrika zit. Um, even denken. Um... Nee, ergens ten zuiden van Libië. Maar <lacht> nee, sorry. Dat is, dat is vrij, vrij algemeen. Ja, precies. Nee, uh, het ging over Zimbabwe. Okay. En de sun voert als bron op de oppositie daar in Zimbabwe. Die zeggen dus dat Gaddafi daar intussen zit. Vraag 2. Uh, intussen gaat de strijd natuurlijk gewoon door. Troepen van de nieuwe machthebbers, de Libische Nationale Overgangsraad... die zeggen dat ze op 30 kilometer staan van de thuisbasis van Gaddafi. Welke stad is dat? Zitta. En dat is goed. Zelfs de geboorteplaats van Gaddafi is nog in handen van troepen die loyaal aan hem zijn. En de NTC-leiding onderhandelt nog met stammenleiders over een vrijwillige overgave van Sirte. Vraag 3. CNN wist te melden dat Abdel Basset el-Megrani in coma ligt. Hij werd in Nederland veroordeeld voor een terreuraanslag in 1988... op een Amerikaans passagiersvliegtuig waarbij 270 mensen omkwamen. Die aanslag is genoemd naar de plaats waarboven het vliegtuig vloog toen de bom ontplofte. Hoe heet die plaats? Lockerbie. En dat is goed. In 2001 werd deze Al-Megrahi eh, veroordeeld... door een Schotse rechtbank in Kampzijs, dus vandaar Nederland. Eh, tot levenslang werd hij veroordeeld, maar hij kwam twee jaar geleden vrij... omdat hij nog maar drie maanden te leven zou hebben. Nou, dat bleek dus niet te kloppen. En nu ligt hij in coma en eet hij en drinkt hij niet meer. We gaan naar vraag 4: een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, die zit lekker. Deze is nog iets, iets te groot. Uh, maar uh, ja, het, het is natuurlijk mooi om dat morgen voor het eerst... Uh... In een leidersstrijd in de grote om uh, hier rond te rijden. Dat is echt, uh, echt wel super. Mollema. Is goed. Bouke Mollema werd gisteren bij de dopencontrole weggeroepen. omdat hij op het podium moest verschijnen voor de rode trui. Hij heeft namelijk één seconde voorsprong op de nummer twee. Uh, Joaquim Rodriguez is dat. Max van Heeswijk was in 2004 de laatste Nederlander. die de leidersstrijd in de Vuelta, de Ronde van Spanje, mocht dragen. Want daar gaat het over. Vraag 5. Bouke Mollema pakte dus gisteren in de negende etappe de leidersstrijd. Hoeveelste werd hij in die etappe? Derde. Derde? Nou. Ze, zei je dat? Je zei derde, toch? <laughs> Hij heeft de trui overwonnen. Ja, het zal wel gewoon de eerste zijn, hè? Nee, is ook Kom. niet goed. Nee, het was nee, namelijk tweede. Nee. Oh! Etappe werd gewonnen door de ier Daniel uh, Martin. Mollema verdiende met zijn tweede plaats 12 bonificatieseconden en die waren genoeg dus om die rode eruit te pakken. We gaan naar de laatste vraag. Je kan vier punten verdienen daarbij. Je krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Dus een onderwerp uit het nieuws. En als jij stop zegt, dan zetten wij de teller met de punten ook stop. En dan kijken we hoeveel punten er nog bij komen. Hier komen de aanwijzingen. 4. Bij mij ben je niet in. 3. Kleine Vieserik was ook op mij. 2. Ondanks de regen werd ik bezocht door 450.000 mensen. Stop. Dance Valley. Dance Valley, zegt ze. Nee, dat is niet goed. Het was de uitmarkt. Oh, ja. Ja. Die was ook dit weekend. Uh, ja, die was, die was ook, ja. Uh, en Dance Valley was er al eerder, of niet? Mysteryland. Oh ja. Ja, ja dat was anders. Ja, ander. Ja, er zijn zoveel dancing, van die feestjes. Ja. Ja, ik kan er af en toe geen touw meer vastknopen. Het nee. regent overal. Dus, uh. Dat ook nog eens een keer. Ja. Nee, uh, bij mij ben je niet in. Uh, ja. Maar ben je uit. Dus de uitmarkt, Kleine Vieselijk, dat is een rapper. Hè, die mm -hmm. was daar, uh, trad op uh, onder meer. En uh, 450.000 bezoekers op de uitmarkt. Je komt op een score van 3. En daarmee gaan we dus zometeen vermenigvuldig mm. in deel 2 van de quiz.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 Maar om daarvoor onbeperkt te lenen, dat is niet verstandig. Dat zegt de fractieleider van de ChristenUnie, Arie Slop. Met al die schulden steven we af op een nog grotere crisis. Vandaar dus deze stelling. Nederlanders leven te veel op de pof. Bent u het daarmee eens of oneens? best staat naar 7070 70. kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Dat scheelt dan weer. 0800-1101. Hoeft u niet voor te lenen. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Sarah Wiklaska is 21 jaar, komt uit Utrecht. in het factor 3, dus daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Gewoon duidelijke antwoord geven. Het handigste is om de vraag gewoon af te luisteren. En dan met je antwoord te komen en uh, nou, dan kijken we hoeveel je komt. Goed? Yes. Komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Van een instelling in welke plaats liep een 15-jarig meisje... dit weekend naar België? Pas. Dordrecht. Welke Nederlandse ex-politicus in New York... negeerde de oproep om te evacueren voor Irene? Pas. Dat is Boris Dietrich. Duizenden bezoekers van een dierentuin in welk land... hebben gisteren pinguïn Happy Feet uitgezwaaid? Nieuw-Zeeland. Dat is goed. Manchester United won zondag met 8-2 van welke club? Pas. Arsenal. Van welk land verloren de Oranje Hockeymannen gisteren de finale van het EK? Dat is goed. Hoe heet de zanger die een optreden in Monaco moest afzeggen... vanwege uitdrogingsverschijnselen? Pas. Tom Jones. Op een strand bij welke Turkse badplaats is een kleine bom ontploft? Pas. Kemer. Welk dier heeft een schoolkamp op Spitsbergen verstoord en een dodelijk slachtoffer gemaakt? IJsbeer. Dat is goed. Op welke snelweg is mogelijk opnieuw een auto beschoten? A29. Dat is goed. Een Harley-dag in welke stad is op het laatste moment door de burgemeester afgezegd? Tilburg. Is goed. Onbekenden hebben twee horens van welk dier gestolen in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam? Neushoorn. Is goed. De Tweede Kamer wil een openbare lijst van smerige bedrijven in welke branche? Uh, de voedselbranche. Restaurantbranche. Ja, is goed. Horeca, restaurant. Welk festival vond zaterdag plaats op het voormalig Flori Floriade-terrein? Dance, zei nee. nee. No, dat is het Ja, maar het wordt fout geregeld. Ja, het eerst het. Verteld. Wat gaan door het Nederland opgeleide agent in Kunduz volgens een hoge commandant toch doen? Uh, vechten. Dat is goed. Hoe heet de presentatrice die het slachtoffer is geworden van afpersing? Pas. Daphne Dekkers, een activist uit welk land heeft zijn hongerstaking tegen de corruptie beëindigd? Anna Hazard, India. Dat is goed, India. Um, dat is goed. Het zijn er negen geworden. Maal drie is... 36. Och, <laughs> nou struikelijk over dit stukje. 27. Ik, je, krijgt ook, je krijgt ook geen punten voor, voor die vraag, nee. maar ja nee, ik dacht, van meisje weet wel hoeveel uh, drie keer negen is, toch? Ja, ik ben al uh, drie maanden uit de running. Ik uh, <laughs> mag mezelf weer inspannen in september. Ik weer beginnen. Uh, 27 dus is het geworden. Ja, ja, 27. Um, Veel te proberen. Ja. <laughs> uh, we gaan kijken hoe lang dit stand houdt. Um, want er komen nog vier kandidaten. Uh -huh. En uh, over het algemeen is 27 nog wel een te nemen hindernis. Maar goed, we, dat moet eerst nogmaals gebeuren. Uh, je krijgt wel van ons normale prijs mee. Dus uh, de kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en de mok. En we wensen je veel succes in je carrière. Ja, leuk dat je er bedankt. was. Sarah Kukklafschaar was dat. Uh, Goede reis terug naar Utrecht. We gaan uh, zometeen doorpraten over de overlijdensadvertenties. Uh, ja, er zijn toch mensen die spellen die werkelijk. Die kijken de krant, uh, slaan hem open. En uh, dat is eigenlijk een van de eerste pagina's waarnaar ze kijken. Maar het zal u ook opgevallen zijn. De laatste tijd staan er steeds minder in. En dat komt natuurlijk ook door de opkomst van de sociale media. Is er het einde van de rouwadvertentie nabij? Dat is de vraag zometeen. Het antwoord komt eraan. Nu is het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Geloof. Ik geloof. geloof in de mensen. En CRV. Dat is wel een heel groot probleem op dit moment voor de journalistiek. Om een goed zicht te krijgen op wat er gebeurt. Belangrijke en gewone mensen. Het is een uh, roze t-shirtje. En dat is gemaakt van, uh, van bamboe. Van, van bamboe? Van bamboe, ja. Over de zin en onzin van het leven. Echt niet normaal wat er hier gebeurt. Winkels en die worden in brand gestoken. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Hebben die rebellen nou te vroeg gejuicht? Ja.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 Dit is Radio 1.